Komen. Zolang er nachten zijn en er gedachten zijn, zolang wacht ik op jou, want jij bent mijn geluk. Ik sta voor het raam en ik fluister je naam tot de sterren. Het zijn er nu. Stuk voor stuk. Ze hebben een boodschap voor mij en al komt die van verre. Hetgeen ze me zeggen betekent voor mij het geluk. Al ben je ook maanden van huis, je schip komt terug en dan blijf je thuis. Zo. So cool